Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. En er is nieuws over dit programma. Welkom op 1 bij BNN-Vara. Ja, want BNN-Vara stopt met op 1. Dat meldt persbureau ANP. Op dit moment presenteren Natasja Gibbs en Amber Kortzorg op vrijdag op 1 namens BNM-Vara. Maar de omroep is niet blij met de kant die het programma opgaat. En voorstellen om daar wat aan te doen zouden niks hebben opgeleverd. Waar het verschil in mening tussen BNM-Vara en de andere omroepen die op 1 maken precies in zit, dat vertelt het verhaal niet. De omroep trekt zich per 1 augustus terug uit de dagelijkse talkshow van de NPO. Het kabinet gaat zelf plannen maken voor de toekomst van de landbouw. Nu het overleg daarover iets mislukt. Vandaag werd duidelijk dat de LTO niet verder wil onderhandelen. Daardoor vinden de overgebleven partijen, waaronder supermarkten, dat het geen zin heeft om verder te praten. Vertelt verslaggever Michiel Breedveld. Zij zeggen ja we willen toch het goede blijven doen voor die boerensector wat we hier hebben afgesproken. Maar uitvoeren wat er tot op heden is afgesproken met elkaar tot hoe ver ze zijn gekomen, dat gaat niet gebeuren. Dus de oude posities worden weer een beetje ingenomen. En dan is het dus aan het kabinet om zelf de lijnen uit te zetten... hoe zij denken weer toekomst voor die boerensector te kunnen creëren. Minister Adema wil niet vooruitlopen op de eigen maatregelen van het kabinet. Hij praat daar vrijdag met de andere ministers over. En Tinder gaat samenwerken met het Centrum Seksueel Geweld staat in de NRC. Bij zo'n 30% van de zedenzaken gaat het volgens hen om date rape. Mensen die verkracht worden door iemand die ze nog maar net kennen. Daarom stuurt Tinder nu automatisch berichten naar gebruikers... met het telefoonnummer van het expertisecentrum. Zodat ze beter geïnformeerd zijn en ook anderen kunnen informeren... in het geval van een aanranding of een verkrachting... of een andere negatieve seksuele ervaring. Ook ontvangen alle Tinderleden een bericht in hun inbox... met meer informatie over het Centrum Seksueel Geweld. Het weer, flink wat zon. In het oosten wat meer wolken. Het blijft overal droog en is tussen de 23 en 28 graden. Morgen valt er wat regen en is het ook iets frisser dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Moskij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 Zo. You are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 jouw keuze ZFM.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 Girl. I'm gonna squeeze you all night Hey girl, what do you say? You say you've never been dancing But just you watch me girl, and then you to to leave It's easy when you feel the beat and the rhythm Cause that's the thing that makes your body move Oh, we gently sway through the evening To the early hours of the morning It. I ain't gonna let you go I ain't gonna let you go Straks meer. VFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 24.